Levi van Eck met het NOS Journaal. Zes voormalige Olympische turnsters roepen gymnastiek Unie KNGU op om het topsportprogramma voor de nationale turnselectie zo snel mogelijk te hervatten. De bond besloot dat vorige week stil te leggen na verschillende beschuldigingen over mishandelingen en vernederingen door coaches. In een open brief schrijven de zes mee te leven met de turnsters die hiermee te maken hadden. Tegelijkertijd zeggen ze dat het huidige nationale turnteam aangeeft deze ervaringen niet te hebben. Met het stopzetten van het topsportprogramma worden zij nu de duppen van misstanden uit het verleden, staat in de brief. Het Amsterdamse studentenkorps ASCAVSV stopt met de ontgroeningsperiode vanwege vier coronabesmettingen bij leden en aspirantleden. Het bestuur van de studentenvereniging roept iedereen op om twee weken in quarantaine te gaan... Volgens het studentenkorps zijn de besmettingen niet gebeurd tijdens een activiteit van de vereniging. Er zijn zo'n 2700 mensen actief lid. De laatste auto met schade die in het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken in beslag was genomen... is weer terug naar de eigenaar. Het meisje werd ruim een week geleden doodgevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Hoogstwaarschijnlijk is ze om het leven gekomen door een aanrijding... De politie nam bij het onderzoek vier auto's in beslag... maar benadrukt dat de eigenaars van de auto's geen verdachten zijn en ook nooit zijn geweest. Wel is er met hen gesproken. De Spaanse oudskoning Juan Carlos, die verdacht wordt van corruptie, zegt dat hij het land verlaat. Dat blijkt uit een brief die het Koningshuis heeft gepubliceerd. Waar hij naartoe gaat is nog niet duidelijk... De 82-jarige Juan Carlos zou, toen hij nog koning was... hebben bemiddeld voor Spaanse aannemers... bij de aanbesteding van een spoorlijn in Saoedi-Arabië. Daar zou hij miljoenen aan hebben verdiend. Het weer. Vanavond klaart het op steeds meer plekken op. Vannacht ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft zo goed als droog... bij maximaal 23 graden. Vanaf woensdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ook je huisgoed achterlaten tijdens de vakantie? Dat kan met de ANWB Woonverzekering. Nu ook het eerste jaar met extra ledenkorting. Tot wel 20%. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee, Zandvoort, een zomerhit.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 Uh, wat er komende week uh, gaat gebeuren, dat, dan wordt het echt uh, wel een beetje een soort Zandvoorts uh, verhaaltje, hè? maar uh, dat, dat hoor je volgende week wel. De bedoeling is dat wij onze burgervader hier uh, aan tafel gaan krijgen. Uh, en uh, dan denk je, dat is een beetje een stijve man. Nou, vergeet het maar, want hij is uh, echt wel een beetje thuis in het uh, alternatieve muziekcircuit. Uh, hij uh, komt regelmatig op bevrijdingspop en...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 Ook, uh, gewoon vaste prik uh, geworden wat dat er gaat. Uh, of ik uh, er zit of Walter er zit. Stijf vast uh, staat hij wel op het lijstje. Veline met uh, alleen. Grappig was op een gegeven moment dat zij op een gegeven moment zeiden van... Ja, we worden weer ergens toegevoegd uh, op een uh, lijstje. Uh, ja, daar reageerde ik onder zo van... Ja, wij draaien hem al een hele tijd hier uh, bij uh, deze lokale omroep. Goed, uh, inmiddels uh, ook aangeschoven Demi. Goedenavond. Goedenavond, ja. Goedenavond. <laughs>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 Ja, Goed, um, je, je zei het min of meer eigenlijk al, Undefined. Z Zal ik hem dan maar gewoon in uh, de versie uh, draaien zoals die moet, uh, moet klinken? En ik weet niet of je hem zo direct in uh, de akoestische variant uh, gaat spelen. Ja. Maar dan gaan we hem precies horen zoals, uh, zoals die eigenlijk moet klinken. En straks dus, Ja, dat is een uh, hele andere uitvoering als, uh, als Julian zo direct uh, hier uh, de gitaar uh, erbij pakt. Operation Hurricane met Undefined. gezegd of ik niet dorpsomroepers zou kunnen zijn. Nee, Marcus, dat ga ik niet doen. Dus dat, uh, ja, uh, dan kunnen we dus ook weer dat hele bekende geluidje laten klinken... zo van, wa, wa, wa, maar ik, uh, ik doe dat dus niet. Um, we gaan uh, weer op uh, naar een blok van twee. En ik denk dat zowaar daar ook de akoestische versie van het nummer... wat uh, we net hebben kunnen horen, Undefined, van uh, Operation Hurricane...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 Time is coming, and while it's always been there, this narrator needs saving now, and this narrator needs saving. Uh, dat was meteen de vuurdoop uh, van uh, deze uh, single, uh, meteen. Ja, uh, wanneer uh, is het uh, plan om hem uit uh, te brengen, Julian? Uh, weet je dat al of uh, gaat het nog even duren? Men weet dat al, als het goed is. Men weet het al! En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 Om de inhoud van de zong. Van dus uh, ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe uh, dat uh, gaat uh, klinken. Uh, het, uh, het is. Ja, want ik, uh, is... ik moet er nog eventjes uh, een beetje naar je toe praten. Want je bent je kunt even... me ook een vraag ja, stellen. Ja, dat, dat... Oh, ja, vraag, nou ja, vraag. Uh, waar gaat het eigenlijk over? <laughs> waar gaat het niet? Ja. Moet ja. ik nou echt gaan. Nou, het liedje on heet Ongedefinieerd. On moet ik dat dan gaan definiëren? Nou.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 die, die sessie die jullie, uh, i, i, ja, wat hoe heette dat ook alweer? Niet Operation, maar dan... Isolation, Isolation. Hurricane. Ja, Isolation Hurricane. Ja, wordt woordgrapjes blijven leuk. Ja, dat blij, blijft leuk. Zou ik nog uh, ook gaan spelen? Ja, dat is goed, want ik denk, we hebben zo inmiddels uh, wel vol zitten lette dat jij je gitaan wil aflopen stemmen. Als die nou nog niet zuiver is, Ja, uh... uh, dat denk ik ook niet. Uh, goed, hier is Undefined, maar dan in de akoestische versie. A sweet surprise, a brave but heartless battle of the mind. I'm feeling out of focus, I'm lost in this ambiguous duality.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 The like last survivor, the ones who might still fall. Only words you should be fire You gotta turn into the way. So turn around and show me no trigger to activate. One less time.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 ik zit ook even naar het klokje te kijken ik dank je voor de, uh, jullie beiden eigenlijk voor de bijdrage want ja ik moet nog één draaien en dan ben ik verplicht want anders word ik opgeknopt ergens in uh, muziekland want uh, ik heb iets aangekondigd en dan moet ik het ook uh, uitvoeren Dank Zeker, ja. Uh, ja, ja. Dank Jurian voor en jij ook Demi... voor, uh, voor even uh, daar ook... Uh, een toevoeging aan te geven. Tot over drie weken. Jazeker. Yeah. Uh, ik hou je eraan. Want dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is echt... Uh, ik zit er nu al uh, een beetje met... Uh,